11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Nabestaanden van slachtoffers van de dictatuur in Argentinië... hebben een aangifte gedaan tegen Jorge Zorregietta, de vader van prinses Maxima. Dat meldt de Argentijnse krant Pagina Dosse. Er zou nieuw bewijs zijn dat Zorregietta in zijn periode als minister van Landbouw... betrokken was bij de verdwijning van een aantal mensen. Tijdens het regime van dictator Videla zouden meerdere mensen... die werkten bij het Nationaal Instituut voor Landbouwtechnologie, INTA... gedwongen zijn ontslagen, gevangen gezet en zelfs vermoord. Sorietta gaf in die tijd leiding aan het instituut. Hij zou van de verdwijningen hebben geweten. Sorietta heeft altijd ontkend dat hij wist van de verdwijningen. Een overlevende en een aantal familieleden van verdwenen personen... willen dat er een nieuw strafrechtelijk onderzoek komt. Bij de schietpartij in Amsterdam afgelopen zaterdag was een derde auto betrokken. Volgens de politie blijkt dat uit verklaringen van getuigen. In de auto, een donkerkleurige Volkswagen Golf, zaten meerdere personen. Vanuit de auto zouden ook zijn geschoten. De auto is inmiddels uitgebrand teruggevonden. Bij de schietpartij in de Amsterdamse staatsliedenbuurt werden twee mannen van 21 en 28 doodgeschoten. Ze zaten in een Range Rover met een Frans kenteken. Eerder was al bekend dat ze onder vuur werden genomen vanuit een zilvergrijze Audi. Nu blijkt dus dat er nog een auto bij betrokken was. Reinier Paping, die in 1963 de Elfstedentocht won, heeft een eigen postzegel. PostNL wilde schaatser met de zegel eren voor zijn bijzondere overwinning van 50 jaar geleden. Paping reed in de Barre-Alfstedentocht van 18 januari 1963 weg uit de kopgroep en legde meer dan de helft van de tocht alleen af. De nu 81 jarige Paping nam de postzegel vanochtend in ontvangst in zijn woonplaats Zwolle. Het postzegel is ook gewoon te koop. Er dreigt een tekort aan bedrijfsartsen in Nederland. Een groot deel van hen gaat binnen nu en vijf jaar met pensioen en nieuwe artsen melden zich nauwelijks aan. Nu zijn er ongeveer 1950 bedrijfsartsen in Nederland. Om dat aantal op peil te houden zouden jaarlijks ongeveer 100 tot 150 basisartsen de opleiding tot bedrijfsarts moeten volgen. In de praktijk melden zich maar tussen de 10 en 20 mensen aan. Volgens de Vereniging van Bedrijfsartsen krijgt het beroep als specialisatie tijdens de opleiding weinig aandacht. En ook bestaat er een negatief beeld over de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen. In Nederland is de constructie zo dat de betaling van de, de bedrijfsarts verloopt via de werkgever. En dan ontstaat al heel snel de indruk dat degene die betaalt ook bepaalt wat er gezegd wordt en gedaan wordt. Dat is niet zo. We hebben een document met kernwaarden opgesteld waarin wij heel duidelijk aangeven wat onze rol is, wie wij zijn, hoe wij werken en wat er van ons verwacht kan worden. Dan is weer nog af en toe zon en in het noorden kans op een bui. Vanavond van het westen uit regen, temperatuur rond een graad of acht. De komende dagen bewolkt en hier en daar lichte regen. ANWB verkeersinformatie vielen op de A1, Amsterdam richting Amersfoort Tussen Kloppen Diemen en Muiden Oost, 4 kilometer. Bij Muiden Oost is er een technische storing, twee rijstroken zijn dicht.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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Het is alweer een bijzondere dag. Want vandaag kondigen we ons eigen schaduwkabinet aan. Voor alle posten hebben wij gezocht naar een alternatieve minister. Een terzakekundige met gezag op zijn of haar beleidsterrein. Aan wie we om uitleg of commentaar kunnen vragen als zich op dat terrein iets voordoet. En zo volgen we de politiek op de voet. Vandaag stellen we onze schaduwminister van Financiën aan u voor, zijn excellentie... Boot. Over staatsmannen gesproken, bijna 200 jaar geleden werd Willem I tot koning gekroond. In 1815 was het gedaan met de stadhouders. Wat ging eraan vooraf? Welke rol speelde daarin koningschap, democratisering of de verlichting die door Europa waarde? Zometeen een gesprek over de Oranje Gezindheid twee eeuwen terug met historicus Ruud Spruit. Hij schreef een boek over die bewogen tijd. En in dit nieuwe jaar is de reclame voor drank weer verder aan banden gelegd. Verdwijnt het adverteren voor bier, wijn en Geneve voorgoed? Reclamespecialist Charles Borremans weet daar meer van. En wilt u onze reclame zien? Surf naar degids .fm. Het beschermen van kleine natuurgebiedjes en individuele soorten, dat werkt niet. De overheid moet inzetten op onderling verbonden grote landschappelijke gebieden. Dat is de conclusie van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Volgens Dagblad Trouw blijkt uit het rapport dat volgende maand wordt gepresenteerd... dat het natuurbeleid van nu weinig effectief is. Aan de lijn Jaap Dirkmaat, hij is voorzitter van de stichting Das en Boom. Meneer Dirkmaat, goedemorgen niet individuele planten en diersoorten beschermen... maar van het grote geheel uitgaan. We kennen u vooral van de korenwolf en van de knoflookpad. Voor hen hield u zelfs bedrijventerreinen tegen. Wat vindt u van het teamadvies? Ja, raar advies, hè? want het was natuurlijk iets wat we al lang 20 jaar geleden hebben afgesproken, de ecologische hoofdstructuur. En het is meneer Bleker geweest, de vorige staatssecretaris, die daar een, uh, een rampenplan van gemaakt heeft door daar uh, gewoon de helft af te halen. Maar die ecologische hoofdstructuur, die komt weer terug in dit advies? Ja, natuurlijk, maar dat doen ze net als we iets nieuws zeggen. Eigenlijk zeggen ze, we hadden gewoon moeten doen wat we hebben afgesproken. En waarom hebben we dat afgesproken? Omdat allerlei diersoorten, zoals de korenwolf... ...verdwijnen, omdat hun gebieden te klein zijn... ...en niet verbonden. Dus het is een heel raar advies. Er is dus niks nieuws onder de zon. Ja, maar geen kleine gebiedjes meer waar alleen de Korenwolf leeft... ...of alleen die uh, knoflookpad... ...maar echt grotere, met elkaar verbonden gebieden. Ja, maar waar dan toch nog steeds die knoflookpad... ...en die Korenwolf zou moeten leven. Want uiteindelijk, ook in de democratie... ...is er een zegen dat er wetten en verdragen zijn. Want anders dan roepen we van alles en knikken we hard, ja. En doen ondertussen het tegenovergestelde en kijk maar wat we gedaan hebben. Maar laat ze niet in eenzaamheid leven in zo'n gebied... want dat uh, kan wel eens op het moment dat er een ramp gebeurt uh, voor uitsterven. Uh. Ja, ja, daar moet je dus veel meer gebieden hebben. Kijk, de andere beest waar ik me nu mee bezig heb gehouden is het korrond. Daar zijn er nog vijf van, geloof ik, hè, op de Holterberg. En daar heeft de overheid al dertig jaar lang om de adviezen heen... niet gedaan wat ze moest doen, namelijk meer gebieden voor dat beest inrichten... en die verbinden. Ja, tot de dag van vandaag niet. En dan hoopt hij, hij sterft uit. Dat was te voorspellen. Maar daarmee hoef je nog geen bakstel te halen. Die verdragen blijven overeind. En Welke boete, verdragen heeft u erover? Uh, alle in, in Europa heersen de natuurbeschermingsverdragen. En daar staat gewoon in dat als diersoorten uitsterven door de schuld van de staat zelf... dat daar een boete opgezet kan worden van 200.000 euro per dag... net zolang tot het dier weer terug is in het land. Maar wie zegt dan dat het door de schuld van de staat gebeurt? Omdat ze alles nalaat wat deskundigen geadviseerd hebben... en constant zwalkt in haar beleid. Ja, als je iets niet moet doen, is op de natuur de dynamiek van een bedrijventrein loslaten. En dat is wat wel gebeurt. Maar dan moet u toch blij zijn met dit advies van de Raad voor de Levenomgeving ja, en alleen, Infrastructuur? Ja, alleen, als we dit allemaal al lang hadden afgesproken en het gewoon niet doen... en een staatssecretaris kan strepen, want daarom volg ik graag juridische procedures op dit moment in staat... kan strepen naar lieve lust, alsof al het beleid voor hem knettergek was en niet klopte. En deze afgelopen staatssecretaris heeft met alles gebroken, inclusief de nationale parken zijn geschrapt... nationale landschappen, dat moet één staatssecretaris niet in zijn hoofd kunnen halen. Nee, maar kijk nou eens vooruit, meneer Dirkmaat. Ja, kijk vooruit. Het is toch prachtig... Die advies nu dan? Ja, maar door zwalken gaat het uiteindelijk natuurlijk naar de klote, en dat is wat we nu doen. En als zo'n wijze raad nu tot hetzelfde advies komt als 20 jaar geleden en 20 jaar daar weer voor, dan lijkt het wel alsof we een soort Alzheimer hebben met snallen. Maar die natuurbescherming van nu, die loopt ook niet op rolletjes. Uh, Argais, natuurbeheer bijvoorbeeld. Dat, dat loopt dat... hartstikke goed, hè? Dat lijkt niet zo goed te gaan, volgens de raad. Nee, dat, dat loopt natuurlijk helemaal niet goed, omdat ook daar gaat hetzelfde verhaal voor. Als je wil dat die boer, die gewoon op de wilvaart zijn kop over hen moet houden, gaat doen wat hij eigenlijk niet zou moeten doen, namelijk natuur produceren in plaats van graan en melk, dan moet je hem daar goud voor betalen, dat zijn we niet van plan, dus we hebben al die tijd een fooi gegeven. Ja, dat leidt niet tot iets. Nou, een fooi 42 miljoen. Ja, maar verdeeld het nou eens over alle hectare die we in Nederland hebben, dan gaat het over een paar honderd euro per hectare, en waarbij we dan zeggen van ja... Kijk, als we echt willen dat hij die guttel redt... dan moeten we eigenlijk veel meer betalen. Dus we betalen hem alleen voor de eieren. Maar zodra de kuikens uit de eieren komen, worden die doodgemaaid. En daar is geen wet tegen gewassen. En ook het bedrag wat ervoor gegeven wordt, helpt daarbij niet. Dan moet je die boer goud geld geven. Ja, en dan krijg je de discussie... kan een natuurlijke het niet beter doen? Nou, die discussie kennen we nu ook al twintig jaar. Maar er wordt ook gesproken over minder soorten... op de lijst van beschermde planten en dieren. Is dat überhaupt mogelijk dan, als ik u praten over Europese verdragen? Nee, dat is ook zoiets... Net alsof deze raad is eentje wat kan uitvinden. Als het om het natuurbeleid gaat, gaat het voor 90% Europa en de rest de VN over wat er in Nederland moet gebeuren en niet Nederland. Had u maar in die raad gezeten? Ja, maar ja, dat zal wel een bewuste reden voor zijn waarom dat niet zo is. weten. Moet ik het dus via de rechtszuitij me toch weer afdwingen. Ja, Dirk Maat, voorzitter van de stichting Das en Boom. Dank. doen? What about? Oh, natuurlijk de romantics. What I like about you? gaan een beetje van de vloer. The Romantics that's what I like about you in 1979. Dario. De gets.n. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Hier wordt de allereerste koning voor ons Koninkrijk gekroond. Het is namelijk zo dat alle andere landen in Europa hebben bedacht dat de Nederlanden en België één land moesten worden. En daar moet Willem Frederik, maar eens, de koning van worden: koning Willem. De Eerste. Een geschiedenisles in het NCV-kinderprogramma Willem Wever... over de eerste koning van de Nederlanden. Koning Willem I. Dit jaar wordt het startschot gegeven voor de grootste viering... van het 200 jaar bestaan van ons koninkrijk. En over de roerige jaren die daar voorafgingen vooraf gingen... gaat het boek Kokarde, Patriotten en Oranjeklanten... op weg naar 1813-1815. Schrijver Roet Spruit, hij is oud-directeur van het Westfries Museum... in Hoorn, is hier. Meneer Spruit, goedemorgen. Goedemorgen. Willem I werd dat koning gekroond in 1815. Waarom gaan we dat dan ook niet vieren pas in 2015? Ja, omdat uh, daar het een en ander aan vooraf ging. In 1813, dat gaan we dus dit jaar november herdenken... kwam hij nog als zoon van de vorige stadhouder aan in Scheveningen. Daarna is het hele gedoe geweest met Napoleon en de grondwet maken. En uiteindelijk, 1815 pas, wordt hij gekroond tot koning. En waarom werd Willem niet gewoon stadhouder, zoals al zijn voorgangers? Dat had men ook heel graag gewild, maar dan moeten we even de geschiedenis induiken. Dan hebben we de stomme Engelse Napoleon laten ontsnappen, van uh, Elba. Ja. Die ziet kans om enorm leger op te zetten, terwijl men al in Wenen bezig was met het grote congres. Om Europa weer te verdelen en de nieuwe grenzen te trekken. Yeah. En uh, daar werd Nederland niet eens uitgenodigd. Er was geen partij en een stadhouder. Eigenlijk een ambtenaar in dienst van de Nederlandse regering. Dat Die zat er niet, niet zitten. Dus Willem heeft geroepen. Ik wil dat allemaal wel doen met lichte tegenzin. Maar dan ga ik op zijn minst als koning. Ja, ik wil me naar Wenen dan alleen als koning. Ja, toen is mij door de knieën gegaan. En uh, hij heeft eigenlijk zichzelf koning gemaakt. Even naar dat prachtige boek van u. Het ziet er mooi uit. Het is getiteld Kokarde. Wat is dat? Kokarde. Uh, ik vond het in de eerste plaats een mooi woord. Maar het is ook een begrip in die periode waar het boek over gaat. Ik denk dat ik dat even moet uitleggen. Toen ik oh. hoorde van uh, die grote herdenkingen die er twee jaar gaan komen... dacht ik, wetend hoe weinig er aan geschiedenis wordt gedaan in Nederland. Dat snapt geen mens. Waarom 1815? Waarom 1813? Wat is er met die grondwet? Ja. Terwijl het een begin is na een periode die, denk ik, na de... Gouden eeuw, de interessantste tijd is in onze geschiedenis. Alles is toen veranderd. In de tijd tussen de Franse Revolutie en Waterloo, grofweg, is de politiek, de godsdienst, de kunst, de architectuur, alles is veranderd. En ik dacht pas als je daar een beetje begrip van hebt, dan snap je dat daarna het moment was om het koninkrijk te maken. Dus u heeft die tijd van voor 1813, 1815 beschreven, maar wat is nou die koekwaar? In die tijd kom je steeds de kokarde tegen, want je krijgt de scheiding tussen de mensen die de Franse kant kiezen, de patriotten, en die droegen dan de kleur van de Fransen, blauw, wit, rood. Ja. En de andere kant, dat waren de oranje klanten, trouw aan de stadhouder, en die droegen dus oranje. En dat liep zo hoog dat toen op een gegeven moment, dat weten we nog wel van de lagere school, Goeillon-Verwellensluis, Prinses Wilhelmina, wordt vastgehouden. Dat weet ik echt niet meer hoor. Ja, 17, ik weet het niet zeker 17... doordat ik uw boek gelezen heb. Maar... Ja, dat, dat, daarom heb ik dat boek gemaakt. Ja. Dat, dat, om dat weer eens op te halen. Maar dat is een keerpunt. Uh, de vrouw van de stadhouder, die een beetje weggejaagd was uit Den Haag... Uh, die zei, kordate dame, dat ga ik wel op poten zetten. Dus met een aantal figuren en rijtuigen reed ze naar Den Haag. Nou, die is tegengehouden bij Gouda. Bij het plaatsje goe Verwellersluis. Haar broer... De koning van Pruisen. Yeah. Die vond dat een geweldige belediging. Dus die is met een groot leger. Nederland binnen gemarcheerd. En die heeft die hele revolutie weggeblazen. 25.000 man kwamen in één keer de grens over. Precies, overlasten. en vanaf dat moment was het... als je niet voor oranje was, dan was je tegen. Dus neem bijvoorbeeld Kaat Mossel in Rotterdam. Rotterdam was die nog. Die liep rond met een aantal getrouwen. En die keek of jij oranje droeg. En als je geen oranje kokarde op had... En wat dan is ging nou die je dan? kokarde? Hoe ziet die eruit dan? En een kokarde, een, een, dat kan zijn een soort rozet. Je ziet het nog wel eens als paarden winnen bij wedstrijden... Dan dat doen ze een kokarde op. Zo'n zo zo zo ding, een rond ding met verschillende kleuren. Linkjes eraan soms. Het en kan ook een klein pluimpje zijn wat je op je hoed kunt zetten. En dat ging je dus dragen in het openbaar? In die tijd. Dat droeg je in het openbaar. Ja, er werden rijtuigen aangehouden. En dan kijken of de regent uh, een oranje kokarde droeg. Want de regenten droegen de, kok, de oranje kokarde? De regenten die waren meestal voor de patriotten. Dus de... als die het uh, uh, niet oranje op hadden. Ja, dan eh, werd je gemolesteerd, moest je boete betalen, ging je ruiten draaien. En pas in 1795, als de Fransen, dat weten veel mensen nog wel, de rivieren waren bevroren. En de Roemruchte Pichegru cru die marcheerde met zijn soldaten over de rivieren het land binnen. Ja, toen moest je natuurlijk allemaal direct Frans dragen. Als je dan met Oranje liep, dan was je verdacht. Het dus je kan er twee zo... in huis liggen? Ja, nou nee, dat was welke kant je koos, die droeg je. Maar het volk, dat droeg oranje. Nou, in, in grote lijnen kun je zeggen dat, dat, dat het volk... en een aantal figuren uit de adel waren wel voor de, voor de stadhouder, voor oranje... en meestal de regenten, eh, de patriotten. Maar als je bijvoorbeeld neemt de doopsgezinden... waar waren veel rijke koopleiden, hele zaam bijvoorbeeld... die grote papierfabrikanten en houtzagers, dat waren doopsgezinden. Doopsgezinden... Dat was niet de staatsgodsdienst gereformeerd, wat nu hervormd is. Die telde niet mee. Dus die voelde wel voor die Franse ideeën. Dus daar heb je dan weer... Partijen. En wat gebeurde er bijvoorbeeld als je geacht werd om oranje... om zo'n oranje kokarde te dragen? En je droeg dat dan niet? Nou, dat liep hoog op. Dat ging zelfs zo ver. Ik weet bijvoorbeeld uit Leiden. Daar was een uh, moeder van het Weeshuis. Die had Afrikaantjes voor de raam staan. Oranje. En daar kwamen wat, uh, wat, wat, wat, laten we zeggen, politie langs. Wat van de Fransen, die zagen dat. En die ramden die plantjes daar allemaal van de vensterbank af. Dat was oranje tonen. Dat, dat, dat was toen niet uh, de bedoeling. En nou, andersom? Dat te waren. En andersom, in de tijd na uh, 1787, dat het oranje was. Dan, ik weet een verhaaltje bijvoorbeeld ook weer in Rotterdam. Dan trokken ze door de buurt en er was een bakker... die had op de verjaardag van de stadhouder niet zijn hele huis versierd... Dus uh, ze stormden naar de binnen. En even later vlogen de koekjes en de broden door de menigte. En was het strooien en grabbelen. En ze ruiten gingen in. Dat liet je wel uit je hoofd. Dan werd je winkel geplunderd, Dus ja. je had maar mee te doen. Je had maar mee te doen, ja. En, en, dat... en dat liep eigenlijk dwars door gemeentebesturen. Door uh, families, door gezinnen. Er zijn wel wel schijningen geweest. Omdat uh, de man patriot was en de vrouw oranjeklad. En dat gaf bonje in haar. En er waren natuurlijk ook mensen die zich stiekem op de vlakte hielden. Hè? Een heleboel hielden zich stiekem op de vlakte. Die dachten, het zal onze tijd wel duren. Hier had je een grote emancipatiebeweging voor meer rechten voor burgers. En ook van, van Frankrijk is dat natuurlijk bekend. De roep om vrijheid, gelijkheid en broederschap. Zag je nou die beweging in heel Europa? Nou, je zag dat uh, mindere mate in Duitsland. Uh, Engeland veel minder. Je zag het heel sterk in Amerika. Wij deden zaken met Amerika, dus wij waren nogal geporteerd... voor die ideeën van een onafhankelijk Amerika, eh, vrijheid van Amerika. Er was in Leiden een meneer Luzak die had een krant in het Frans... Gazette de Leiden, die werd in heel Europa gelezen. Zelfs al in de tijd van Napoleon. Napoleon ergerde zich blind, want... Alles werd daar maar in gezegd over vrijheid en democratie... en afschaffing, slavernij en al die zaken. O, oh, daar waren ze ook voor? voor de afschaffing waren, ja, van de slavernij. ja, de Fransen waren voor emancipatie, vrouwen, joden, doopsgezinden... Eh, democratie en zo. Napoleon heeft dat pas weer teruggedraaid. Die zei, uh, geen zwart in het parlement, die liet ze gevangen zetten. Die slavernij, dat moeten we maar weer instellen. En stellen. juist vanwege die handel bestond er in Nederland... een uitgesproken sympathie voor die Amerikaanse vrijheidsstrijd. Ja, dat liep uh, heel vaak uh, zitten de principes in de portemonnee. Dat was zeker in die tijd uh, het geval. En waarin uitte zich dat dan? Dat uitte zich in uh, financieren bijvoorbeeld. De textielindustrie in de 18e eeuw die, die, die ging gillend achteruit. Dus handige jongens uit Amsterdam, uit Leiden, uit het oosten van het land... die gingen investeren en uh, die gingen bijvoorbeeld... de Amerikaanse vrijheidsstrijd uh, betalen... Er was in New York een avenue schimmelpanic. De straat is nog, maar heet nu anders. De ja. Amerikaan kan die naam ook niet zeggen trouwens. Dus, uh, en zo waren er nog meer financiers die daar veel geld in staken. Die daar land kochten, die daar hele goede zaken deden. Ook wapens? Ook wapens, ja. ja. Het is een uh, bekend verhaal van uh, Sint Eustatius. Daar zat een Hollandse gouverneur. En daar voerden de schippen naartoe. Tot ergernis van de Engelsen. En daar werden wapens en munitie enzovoorts afgeleverd. En betekende dat ook een betere band... op het moment dat die Amerikanen hun uh, onafhankelijkheid uitriepen? Nou, wij waren het eerste land in de wereld... dat die onafhankelijkheid erkend hebben. Op een gegeven moment komt er een schip de haven binnen van Sint Eustatius. En uh, dan was het gewoon gewoonte dat je een saluutschot afschoot. En die matroos holden naar de gouverneur van... Uh, Amerikanen, gaan we dat wel doen? En die gouverneur zei, ja natuurlijk, ieder schip dat hier komt is onze gast. Boem, boem, boem. Dat is het eerste saluut. Dat wordt in Amerika nog steeds gevierd. Dat hebben ze ons zeer, uh, zeer kunnen waarderen. Wanneer wordt dat gevierd, weet u dat? Dat wordt één keer per jaar gevierd. Ik weet niet precies de datum. Ja. Maar de Amerikanen die zijn daar erg mee bezig. Dat boek van u, Cocarde, is opgebouwd uit 50 portretten van mensen uit die tijd. Waarom hebt u gekozen voor die opzet? Omdat ik in de eerste plaats vind dat uh, geschiedenis, dat is verhalen. Ik zei straks al, het geschiedenisonderwijs in Nederland... dat is niet om naar huis te schrijven. Terwijl ik merk, als je verhalen vertelt uit die tijd... hangen de mensen aan je lippen. Ja, te veel feiten eigenlijk. Ja, Jaartallen. verhalen. En dan verhalen over mensen. Dus ja, dat is ik leuk. heb vijftig mensen uitgekozen en dan heel verschillende. Mannen, vrouwen, uh, mensen uit de politiek... mensen uit de landbouw, uit de wetenschap, kunstenaars... En dan ben ik gaan zoeken. En dat is een enorme klus geweest. En ik ben ook bij Nazaten thuis geweest. Dat is, kom je bijvoorbeeld bij de huidige Rijnvis Feit. Er is nu nog meneer Rijnvis Feit. Een achter, achter, achterkleinzoon kleinzoon van de dichter. En uh, ja, dan zit je te praten. En dan gaan de laden open. En dan komen de portretjes tevoorschijn. En de brieven. Ontzettend leuk. En wat vindt u van die 50 portretten zelf de belangrijkste... en meest inspirerende mensen? Ja, dat is natuurlijk een beetje hoe je dat bekijkt. Uh, er zijn mensen die uh, erg tot de verbeelding spreken. Zoals een bedje wolf en een bellen van zuilen. En iedereen kent nog wel de eerste regels. Jantje zag een pruimen hangen. kom je bij Hieronymus van Halve. En het ligt eraan uh, waar je naar kijkt. We hebben bijvoorbeeld hier een paar uitgezochten. Is daar een, een Jonas Daniel Meijer. Bekend natuurlijk. Iedereen daan. kent de naam van het plein in Amsterdam. Wie weet nog dat dat de eerste Joodse advocaat was in Nederland. Als Jood kon je niet studeren. Nee. Het staan dat je advocaat kon worden. Hij werd advocaat. en advocaat. Had, wat, wat, wat voor invloed had hij? Dat had een enorme invloed, want je zit dan nog in de rechtspraak... oog omhoog, tand om tand. Dus dat was gewoon zo van, als iemand dat had gedaan... dan was dat de straf. En als ze niet bekende... dan werd je gemarteld en gepijnigd, totdat je riep ik heb het gedaan. En dan werd je opgehangen of onthoofd of wat dan ook. En hij heeft ingevoerd omstandigheden... Voorbedachte raden. Vrijheid van meningsuiting. Hij Al die zaken een, die we nu nog kennen. Die we nu kennen. Daar heeft hij op de rails gezet. Ja, daar is hij maatgevend voor geweest. En die Rijnvis Veit, wie was dat? Rijnvis Veit was een dichter. Uh, mensen die op oude jaar naar de kerk gaan, die zingen nog uren, dagen, maanden, jaren. Dat is bekend. Maar ook hele romantische, dramatische verhalen. Van Julia bijvoorbeeld. Die was in die tijd heel beroemd en heel bekend. Ik zie Jan Kop staan. Ja. Dat is iemand die de landbouw heeft gemoderniseerd. Ja, ja, op welke manier? Dat is een man die met de natuur bezig was. En die zei, jongens, uh, de graanprijzen vliegen omhoog. Uh, de, de veepest hebben we zo goed als bedongen. We hebben meer land nodig in uh, deze hoek van de wereld. Er ligt nog zoveel braakgebied. Er wonen toen nog maar een goede miljoen mensen in het land. En uh, laten we eens kijken wat we gaan ontginnen. En omdat de wereld nog zo in beweging was en hij nog niet wist welk gedeelte is straks Nederland... heeft hij gezegd, Holland zal wel Holland blijven. Laten we beginnen met het land achter de duinen te ontginnen. Makkelijker gezegd dan gedaan, want dat bleek... niemand wist precies van wie die geestgronden waren. Dus... En daarnaast, men ging daar graag eens een konijntje of een fazant schieten. Ze hadden helemaal geen behoefte om dat te ontginnen. Nee. Dus daar moest je tegenaan werken. Bollen had je toen nog alleen om Haarlem en Noordwekenhout wat uh, uh, uh, geneeskundige kruiden. Maar de rest lag allemaal braak. En kops introduceerde nieuwe gewassen. En die introduceerde nieuwe gewassen. Die ging een tijdschrift uitgeven. Die ging uh, onderwijs geven. Nou, hij liep tegen een muur. Boeren zeiden. Ik ben nooit naar school geweest. Mijn zoon hoeft ook niet naar school. Want boeren die deden ingaan of in zuivelproducten. Hè? Melk. En op het moment ja, dat je melk. Ja, als, als je verder het... van de stad woonde dan maakte je boter en kaas. En als je dicht bij de stad woonde, wandelde je met melk de stad in. Flinke scheut water erin om het wat te vermeerderen. En dan was het uh, vetmesten. Zo in het voorjaar dan kwamen er een soort cowboys uit Polen... uit Denemarken met enorme kuddes uh, koeien. Het waren dan broodmager. Die werden in de weilanden gezet en vetgemest En dan werden ze geslacht. Heeft nou, u al ja. enig idee hoe dat 200 jaar koninkrijk gevierd gaat worden? Ik heb daar geen idee van, omdat ik nu merk... Ja, een, een, een klein beetje leedvermaak. Maar dat het heel moeilijk is om die begrippen over het, het, uh, over het voetlicht te krijgen. Dus wat merk ik nu. Dat journalisten uh, en mensen die bezig zijn daarmee. Die zeggen, ja, wat moet ik nou vertellen over die, die, die, die Willem... die een beetje tegen zijn zin hier kwam. Die tijd daarvoor met, met uh, Van Hogedorp en Bellen van Zuilen en, en, en Bilderdijk. Dat is veel leuker. En die hebben eigenlijk... Te, Situatie. Maar er is er een commissie mee bezig? nu? Om... Ja, er is een, is een commissie mee bezig. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Daar bent u niet voor gevraagd? Nee, ik, ik ben ook met die tijd ervoor bezig. En ik hou ook niet van commissies. Ruud Spruit. Hij is auteur van het boek Kokarde, Patriotten en Oranje Klanten... op weg naar 1813-1815. Hartelijk dank. Zometeen nog, eh, al meer dan eens hebben reddingsbrigades vastgelopen bezoekers op de zandbank. de zandmotor moeten redden van het stijgende water. Hoe komt het dat het daar zo gevaarlijk is? Dat hoort u na het nieuws met Jan de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Nabestaanden van slachtoffers van de dictatuur in Argentinië hebben een aangifte gedaan tegen Jorge Sorigieta, de vader van prinses Maxima. Dat meldt de Argentijnse krant Pagina Dossen. Er zou een nieuw bewijs zijn dat Sorietta in zijn periode als minister van Landbouw... betrokken was bij de verdwijning van een aantal mensen. Sorietta heeft altijd ontkend dat hij wist van die verdwijningen. Bij de schietpartij in Amsterdam afgelopen zaterdag was een derde auto betrokken. Volgens de politie blijkt dat uit verklaringen van getuigen. In die auto, de donkerkleurige Volkswagen Golf, zaten meerdere personen. Vanuit de auto zou ook zijn geschoten en de auto is inmiddels uitgebrand teruggevonden. Bij die schietpartij in de Amsterdamse staatsliedebuurt werden twee mannen van 21 en 28 doodgeschoten. En Reinier Paping, die in 1963 de Elfstedentocht won, heeft zijn eigen postzegel. PostNL NL wilde 81-jarige schaatser met de zegel Eren... voor zijn bijzondere overwinning van 50 jaar geleden... Paping reed in de barre Alfstedentocht van 18 januari 1963 weg uit de kopgroep en legde meer dan de helft van de tocht alleen af. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. A ah, en de Files op de A1 Amsterdam-Amersfoort richting Amersfoort. Tussen Diemen Noord en Muiden 4 kilometer, richting Amsterdam voor knopen Diemen 5 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. En op de A16 ben je daar richting Rotterdam op de hoofdrijbaan file. Tussen een knokend ridderkerk en de Van Brindeloodbrug, drie kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dit is de FM. Met Felix Murders. Tot twaalf uur nog econoom Arnoud Boot, onze schaduwminister van Financiën, houdt hier zo zijn made-in-speech. En verdwijnt de reclame voor drank langzaam van het scherm. Creedence Clearwater Revival was een band uit de Verenigde Staten van Amerika die zich bezighielden met country blues en rock and roll, eigenlijk een mix daarvan. Swan blues werd het genoemd. Lodi. Ik vind het zo vaak in nummers, Lodi. Meestal hoor je 'Don', uh, 'Who Will Stop the Rain' en 'Bad Moon Rising' en 'I Can See the Light' meer van dat soort uh, prachtige nummers die Creedence Clearwater, Revival onder leiding van John Fogerty, heeft voortgebracht. De Hits. Je bent aan het wandelen op het strand van Ter Heide. Dat ligt vlak, vlak onder Den Haag en je denkt dat je dan veilig de kustlijn volgt. En dan blijkt je opeens om een ring te waden. De reddingsbrigade kwam er twee weken geleden aan te pas... om 44 oude leerlingen van een middelbare school... van de zogeheten zandmotor te halen. En dit weekend was het een gezin dat werd verrast door de zee. Hoe kan dat? Wat is die zandmotor? Hoe ziet die eruit? even Robert-Jan Boy hebben we op pad gestuurd Robert-Jan, hoe ziet het eruit? Nou, het is één grote zandvlakte wat we hier zien... Uh, trouwens, als mijn stem een beetje heen en weer gaat, dan komt dat door uh, de bobbeltjes in de ondergrond. Het strand natuurlijk. We zitten hier in een, uh, een, een wagen, een, een voertuig. Ja, het uh, hulpverleningsvoertuig. Het hulpverleningsvoertuig van een Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij. Ja, Station Terheide. Ja, inderdaad. Dit is de stem van uh, Fred Paalvast. En links, achter het stuur, zit, uh, zit Ton. Goedemorgen. Goedemorgen, alles onder controle, Ton. Ja, helemaal. Eén grote zandvlakte, ik zei het al. En uh, ja, rechts de zee met de witte kopjes. Links in de verte een duinerei. En we schijnen nu al op de zandmotor uh, te zijn, uh, Fred. Ja, we rijden om uh, precies te zijn op de landtong van de zandmotor. En we stoppen nu bij een bordje. Ja, Even langs, kijken. langs de hele kust aan boorden waarin aangegeven is dat het uh, verboden is te zwemmen vanwege gevaarlijke stroming. Let op, beware, achtung, attention. Ja. Zwemverbod, sterke stroming. Ja. Nou ja, dat moet je dan maar uh, aannemen. Duidelijker kan het toch niet en, zijn? Het is dus niet zo'n groot bordje, moet ik zeggen. N nee, maar uh, groter dan een doorsnee uh, verkeersborden. Want als, want als je hier nou om je heen kijkt en je denkt van... hé, hey, ga een stukje lopen, als klas of als gezinnetje... dan zie je hier de golven. Ja. Links dus die duinen. Dus dan denk je, dan kan je rustig aan doorlopen. Niks aan het handje, denk je dan? En er is ook niks aan de hand. Maar hoe zit het nou met die zandmotor? Waar loopt die nou precies? Nou, de zandloopmotor is een uh, grote bult zand die zeg maar, voor de kust uh, en tegen het strand aan uh, opgespoten is. Ja. En die is ook bedoeld om uh, zand te verspreiden over de kust. Dus de bedoeling is dat die vanzelf afsluit. Dat is een, het wordt ook gemonitord, hè, want het is één groot wetenschappelijk experiment. Ja, veel wordt gemonitord tegenwoordig. Maar het is dus een soort wandelende puist, laat maar zeggen, een dikke zandpuist voor de kust... Die zand verspreidt, en dat heeft weer met de veiligheid te maken. Ja, dat heeft weer met de veiligheid van de bus te maken. Maar dan komt het water ineens vanaf, vanaf alle kanten? Nou ja, kijk, als we... Als we, zeg maar, uh, om ons heen kijken... Ja, we rijden nu, zeg maar, weer de landtong af. Want daarnet hadden we aan drie kanten hadden we water. Laten we hier maar even heen gaan, Tom. Want hier links is water, daar loopt nog zand. Misschien kunnen we hier dan zo even uitstappen. Dat is prima. Doe of misschien in de buurt van het mannetje wat er loopt. Ik zie daar een stipje. Dat is goed, daar gaan we rijden. Ja, stop hier even. Even eruit. Met een soepele tred. Zo. Ja, en nou heb je toch het idee dat je langs de kustlijn loopt. Ja. Schitterend gezicht. Daar in de verte de kranen van, uh, van Rotterdam, de Rotterdamse haven. Ja. Maar dit is dus niet de kustlijn, dit is de zandmotorlijn. Nee, technisch gezien is dit natuurlijk wel de kustlijn. Ja. Maar uh, hij is pas uh, aangepast. Net zoals bij de Tweede Maasvlakte is de kustlijn ook aangepast. Wat achter ons is water ook, uh, te... Fred? Uh, nou, een klein binnenmeertje. Een dadelijk, klein binnenmeertje. Gaan we, dadelijk gaan we op de landtong kunnen zien. Die mevrouw wil vast wel wat afvragen beantwoorden. Mevrouw? Mevrouw met een hond. Even een kort vraagje. Ja? Weet u dat hij op de zandmotor loopt? Ja, dat weet ik. Inderdaad, loop je elke dag. <laughs> ja. Kunt u zich voorstellen dat mensen hier een beetje de weg kwijtraken? Ja. Uit de koers geraken? Nou, al met opkomend water wel, en zeker in donker. Dan moet je niet gaan lopen. Want wat, wat gebeurt er dan precies? Het nou, dat water dat komt heel onvoorspelbaar ineens op. Ja? En dan kan je... Nou ja, dat, dat is, hier vind ik het meevallen, zeg ik je. Maar als u dat stuk daar neemt, dit, dan ziet u die muien. Ik zie één grote zandvlakte. Ja, nee, nee, daar zijn allemaal muien. Muien? Ja, dat is een groot gedeelte water. Je kan er nu tussendoor lopen. Ja? Maar als je het opkomend water is, in, een, in tien minuten... Is een, dus als je in het donker loopt, ja, moet je niet doen. En dan heb je hier water, dus de zee ja, uiteraard. de zee, ja. En dan kijk je naar voren. en Dan ja. zie je dus in de muien dus ook water. Ja, alles En dan water. zie je daar bakboord uit ook nog water. Ook water, ja. En dan komt het tot de enkels. Tot de enkels, ja. Je moet uitkijken, maar als je het weet... Ja, maar als je het niet... Er staan nee. overal borden. borden, ja. ja daar, zet, dat is zomaar zo ook met kinderen, die gaan hier zwemmen. En dan waarschuw je, gaat dat niet ja. in, want er staan borden. Maar ja, als de mensen zelf zo... Ja. Eigenwijs zijn. En als het donker is en je ziet de is borden je, niet. Je, je moet hier niet in het donker gaan lopen. Nee. Absoluut niet. Maar als je van niks weet? Nee, als je van niks weet? Nee. Maar ja, je gaat toch informeren waar je loopt, of niet? Ik weet het niet. <laughs> Ik wil. Zeg Fred, ja. is het toch niet zo'n goed een handig idee geweest, de hele zandmotor? Dat kunstmatig. Ja, uh, dat is, kijk, wij zijn van de reddingmaatschappij En wij helpen mensen als ze in nood zijn. En uh, waardoor ze in nood komen is Not punt 2. Is punt twee. En de provincie en het Rijk heeft hierover beslist. En er ja. zijn beheersmaatregelen genomen ja. waarin ook de reddingsbrigade bij betrokken is. Ja. En, uh, ja, beheersmaatregelen, wat dan? Nou, Veiligheidsmaatregelen. De Renniesbegade heeft bijvoorbeeld uh, waterscooters ter beschikking gekregen. Waar, dat soort zaken. Maar moet er nog meer gebeuren? Verlichting bij de boorden of uh, ja, dat afsluiten? Is, ik weet het niet. Dat is een politiek verhaal. Daar, daar moeten de bestuurders ja, maar wat ja, over zeggen. Ja. Wat denkt u mevrouw? Nou, ik vind wel ja, dat er toch meer uh, geïnformeerd moet worden. Hoe gevaarlijk het kan zijn. Dat vind ik wel. Mevrouw gaat door met de wandeling. Doe ik zeker, dankjewel. Ja hoor, bedankt. Zeg nog een gelukkig nieuwjaar trouwens. Ja, hetzelfde, hetzelfde. dankjewel. Ja, da Robert-Jan, jij ook. Gaan we terug naar de wagen Felix? Ja, door die muien zeker, of niet? L door die muien, ja. Naar de wagen van de hulpverlening. Het hulpverleningsvoertuig van Fred Paalvast van de Nederlandse reddingsmaatschappij Ter Heide. De Gids schaduwkabinet. Vanaf vandaag presenteren we u het schaduwkabinet inderdaad. We hebben de afgelopen tijd gezocht naar 13 uiterst capabele personen... die bereid zijn om de zware taak van schaduwminister op zich te nemen. En ze zullen dan op gezette tijd in dit programma te horen zijn... met analyses bij problemen en ook met oplossingen. Vandaag, morgen en vrijdag introduceren we drie... Schaduwministers. Die vanmorgen en overmorgen hou ik nog even geheim. Maar met gepaste trots stel ik u nu voor aan onze minister van Financiën Arnoud Boot. Hij is hoogleraar Corporate Finance en Financiële Markten aan de UVA. De Universiteit van Amsterdam dus. Meneer Boot, goedemorgen. Bent u goedemorgen. blij met je uitverkiezing? Tot ja, minister? natuurlijk zeker. Natuurlijk zeker. Dus, dus, toch, uh, toch, iets, toch iets leuks. Uh, en uh, uh, nee, je moet het ook een beetje serieus nemen. Uh, je hebt, uh, het voordeel van schaduwminister is dat je, uh, dat je tijd hebt. Je wordt niet elke seconde van je werk afgehouden uh, als echte minister. Dus je kunt over iets nadenken. En in deze periode is het wel belangrijk dat af en toe nagedacht wordt. Maar je moet er toch wel bijhouden natuurlijk, hè? maar dat doet u de... Ja, kijk, dat is natuurlijk een beetje onderdeel van mijn werk. En het is ook in deze periode waar wij er zoveel gebeurt... is het natuurlijk op zich buitengewoon interessant... om, eh, om toch een beetje langs alle kanten te sturen. U bent topeconoom, u staat heel hoog aangeschreven. Er wordt wel van u gezegd door andere mensen. Dan als er één iemand in aanmerking komt voor de Nobelprijs voor Economie... dan is het Arnoud Boot. U gaat nu heel raar met uw gezicht trekken. Maar zat het er altijd in, topeconomen zijn? Nou, als u, als u mijn kinderen vraagt of mijn zussen vraagt dan, uh, en mijn moeder vraagt. Uh, is, mijn moeder misschien zegt nogal ja, denk ik. Uh, moeders zijn altijd heel, uh, heel aardig tegen hun kinderen en zo. Uh, maar het, het zag er lange tijd natuurlijk niet naar uit. Het is pas op mijn twintigste dat ik mijn bewuste leven een beetje begon. Uh, Waar die tijd een beetje relevant ervan? Ja, uh, sport, allerlei andere dingen. Uh, nooit kunnen concentreren op school. Uh, alles wat ik moest doen, kon ik niet. Je uh, was slecht op de middelbare school? Uh, buitengewoon. Ik ben nooit overgegaan zonder, uh, zonder bespreking. Mijn eindexamen waren twee herexamens. Ook spieken tussendoor? Uh, Over wat? Spieken? Mm. Nou ja, dat, nou, het zat er zo ver onder dat dat misschien niet eens zo aan de dijk zette. Uh, dus het was alleen maar omdat mijn zussen geweldig goed waren op, uh, op school. Uh, dat mijn moeder dan tegen die klasseleraar zei van... laat Arnoud je toch even proberen. En dan kon ik toch net overgaan, uiteindelijk. Ja. En op een gegeven moment uh, ben je door iets gemotiveerd. En dan blijkt dat je wel iets kunt. Maar het is Weet je beetje... nog wat dat iets was dan? Ja, kijk, waar het om ging is... Als ik, uh, als ik dingen moest doen die gedaan moesten worden... Uh, ja, dat, dat, dat was niks voor mij. Nee. Uh, als je mij liet klungelen. Dat, dat was veel beter. Dus op een gegeven moment tijdens economie-studie. En waarom ging ik economie maar waarom, studeren? Ja, precies. Waarom ging ik economie studeren? Eén, uh, ik had herexamen, dat was toen nog na de zomer, hè, dat herexamen. Uh, en mijn vrienden waren allemaal economie gaan studeren. Uh, naast de deur in Tilburg, daar woon ik niet zo ver vanaf. Dus het was een beetje een niet-keuze om economie te gaan studeren. Ja. Uh, maar tijdens die studie, en dat is dan toch wel weer het aardige, uh, ga je dingen op een andere manier doen dan anderen deden? En op, op, op een of andere reden werd dat gezien als, als iets innovatiefs. Dus uh, een beetje verbijsterend voor mezelf. Uh, dat, je, dat je eigenlijk niet de gebaande paden loopt, maar dat je iets anders doet. En men denkt, ja, ja god, dat is ook een manier om het aan te geven. Maar ging dat meteen krijgen. het eerste jaar, tweede nee, jaar? Nee, dat dan is anders. pas het tweede, derde jaar. Dus dat was keihard blokkend in het begin? Of, en daar nou. had u geen zin in, want u was met sport bezig, vertelde ik. Nee, dat, kijk, dat klopt, dat klopt. Maar eh, aan de ene kant, kijk, het voordeel wat ik een beetje had was... ik was in heel veel andere dingen per definitie slechter. Dus alles wat met talen te maken had, cultuur en wie weet wat... daar werd ik niet door afgeleid... Uh, want daar was, ik, uh, daar was ik slecht in, uh, klungelen, uh, een beetje, toch een beetje slim kunnen rekenen... Uh, ondanks het dat ik haar examen wiskunde had. Uh, slim kunnen rekenen, maar dat was weer omdat er allerlei dingen gevraagd werden... die ik nooit gelezen had, want ik had het boek niet bekeken. Dus als er een inverse gevraagd wordt, ik had, was het woord inverse nog nooit tegengekomen. Uh, dus, dus op een gegeven moment blijkt toch dat je toch wat handig bent en dat je intuïtie hebt... En het is die handigheid en intuïtie die maakt dat je op andere manieren tegen zaken aankijkt. En dat blijkt dan opeens. Ik krijg een heleboel tweets binnen tegelijkertijd wat betekent het woord inverse. Ja, nou, dat is, dus inverse. Kijk, dat is in de wiskunde iets, hè? middelbare schoolwiskunde. Ja. Uh, nou ja, goed, het valt wel uit te leggen... maar de inverse is natuurlijk het, uh, in wezen het omdraaien ja. van iets. Hè? Dat is wat nou, verse is. Dat idee is. had ik ook al, maar ja, in, in de wiskunde maar, dan? Ja, nou goed, in de wiskunde <laughs> gaan, we, gaan we nu niet uitleggen. Het is ook uitermate onbelangrijk. Uh, kijk, als je intuïtie hebt, en als je uh, en, en, en dat, ik denk dat dat het belangrijk is... intuïtie en creativiteit. Ja. Maar intuïtie en creativiteit, die staan haaks op het schoolsysteem. laten we gewoon eerlijk zijn. Die staan haaks op het schoolsysteem. Het schoolsysteem is dat je naar een tentamen moet toewerken... Dan moet er een beetje vaste stof zijn, want anders is dat dan tamelijk weer moeilijk na te kijken. Nou, eh, proefwerken, middelbare school, precies hetzelfde verhaal. Dus dat was nooit aan mij besteed. Ik kon daar geen seconde mijn, mijn, mijn gedachten bij houden. U bent nu schaduwminister geworden in ons schaduwkabinet. Wat is de opdracht van een minister van Financiën tegenwoordig? Nou ja, er zijn verschillende opdrachten. Kijk, een minister van Financiën is per definitie de minister, hoe banaal het ook is, die op het geld moet letten. Dat klinkt heel banaal. Al die andere ministeries die willen alleen maar meer geld uitgeven. Dat is altijd zo. Dus hoe je er ook tegenaan kijkt. Iedereen die het over bezuinigen of geen bezuinigen heeft... die heeft een raar zwart-wit-denken. Een minister van Financiën moet altijd bezuinigen omdat de andere ministeries altijd meer geld willen uitgeven. Maar die doctrine leeft al op het ministerie van financiën een paar decennia. Ja, dat klopt. Dus dat daar moet hij aan vasthouden. Daar moet hij aan vasthouden. Bestedingen bedenken. Dat doen al die andere ministeries wel. Dat hoeft het ministerie van financiën moet dus voet op de rem houden. Per definitie. Maar ja, in deze tijd spelen er een aantal vraagstukken... waarbij die minister van Financiën opeens hele andere dingen ook moet kunnen. Hij moet echt overzicht over dat bankwezen hebben. En hij moet overzicht hebben over die hele europroblematiek... tussen al die landen waar het niet alleen het, het financieel beleid van Nederland van belang is... maar dat in het kader van die hele europroblematiek. Dus hij moet plotseling een overzicht hebben... wat hij nooit eigenlijk hoefde te hebben en dat moet hij nu hebben. En dan komt het eigenlijk nog wat belangrijkste dat is dat je als minister van Financiën dan... in dat politieke steekspel... want dan heb je het over een politiek steekspel, ook tussen landen... dan moet je gewoon weten wanneer je je mond dicht moet houden. Er moet buitengewoon een rust uitstralen als een minister van Financiën. En dat zag je bij de jager. De eerste twee jaar ging het verkeerd. De hele tijd riep je dingen. Het laatste... Jaar, laatste tien maanden heeft de jager het uitstekend gedaan. Want toen zag je dat hij wist dat hij zijn mond dicht moest houden. Hij moest achter de scherm opereren. Andere landen, Duitsland met name, proberen te beïnvloeden... toch een beetje vast te houden aan degelijk beleid in Europa. Dat moet je als Nederland, klein land, achter de scherm... Maar heeft u zich een dus geërgerd aan Janke Kees de jager? Ja, maar, maar niet alleen aan de jager. Uh, misschien nog wel erger aan, uh, aan Rutte. Uh, dingen roepen op een zaterdagochtend als ik uh, in mijn auto zit uh, naar uh, de tennisbaan. Oh, dat uh, doet u nog steeds dat sport? Uh, uh, tien uur per week. Uh, als, ik, uh, als ik geen tien uur per week sport, dan kan ik niet functioneren. En dan is het er maar ook? Hardlopen, heel veel hardlopen. Uh, nee, nee, kijk. Dat is natuurlijk aan de ene kant leuke. Ik, ik heb zelf het idee dat ik nooit aan het werk ben, maar tegelijkertijd ben je natuurlijk altijd aan het werk. En dan moet je gewoon op allerlei momenten in die week moet je, je hoofd weer leeg krijgen. Want er zijn veel te veel dingen die spelen waar je elke seconde bijgeroepen wordt. Maar dat doet u niet, want dan rijdt u naar de tennisbaan met de autoradio aan. En wat hoort u nou, dan? Nou ja, kijk, de auto, ik gebruik in mijn dorp, eh, Baren, ik gebruik zelden die auto. Maar smorgens om, eh, in de winter, eh, tennissen in die hal. Eh, smorgens s morgens vroeg. Dat is het enige moment dat ik eigenlijk die auto gebruik. Wat eigenlijk ook niet zo nodig zou zijn. En, eh, en dan hoor je, dan hoorde ik een keer Rut smorgens om... Eh, half acht, kwart voor acht op die radio... dat hij geen grijntje solidariteit had voor de Grieken. Nou, waarom zou je het zeggen? Wat schiet je ermee op? Of je het nu wel of niet vindt? Dat betekent dat Nederland zich buitenspel plaatst in Europa... terwijl wij achter de schermen moeten wij als degelijk land zaken beïnvloeden. Dus ik heb me eigenlijk meer Rutte geërgerd dan de jaren. En wat doet Jeroen Dijsselbloem op dat gebied? Doet hij het goed? De minister van Financiën? Nou, hij is... Kijk, hij is, net, hij, hij is net begonnen. Maar hij heeft één natuurlijke eigenschap die op zich goed uitkomt. Is dat hij toch meer genegen is te luisteren. En minder genegen is om elke dag nieuws te willen halen. En dat betekent dat hij veel rustiger opereert richting media. En dat is ook, het is ook ingewikkeld. hè? Want je krijgt als minister, laten we dat gewoon, gewoon niet onderschatten... je krijgt 30 keer per dag een microfoon voor je neus. Ja. Dus ook al ben je 29 keer helemaal beheerst en zeg je niks verkeerd... maar één op de dertig keer zeg je iets verkeerd... of iets op een harde manier wat je niet had gewild... dat wordt uitgezonden. En niet die andere 29 keer. U heeft jaar. ervaring daarmee, geloof ik. Jeroen Dijsselbloem wordt nu genoemd als voorzitter van de Eurogroep. De club van ministers van Financiën uh, van Europa. Moet hij dat doen? Nou ja, ik, ik, ik denk wel... Kijk, als, als hij gevraagd wordt... als hij gevraagd wordt... ik denk dat je, uh, dat je eigenlijk geen keuze hebt en daar ja tegen moet zeggen. Uh, omdat, uh, omdat het toch, uh, één, het is eervol, maar daarom zou je het niet moeten doen, eervol. Maar je, zit, uh, je, zit, je wordt toch serieus genomen. Ook als land moet je dan serieus genomen worden. Dus dat is de positieve kant. En Nederland moet ook altijd een internationale verantwoordelijkheid nemen. Wij zijn een handelsland, dus elke gelegenheid moeten wij gebruiken. Maar er is een keerzijde, en die moet je heel goed in beschouwing nemen. Nederland heeft ook een eigen belang. En Nederland moet die rol op de achtergrond kunnen spelen. En het mag dus niet zo zijn dat Dijsselbloem daar zit... En dus verder met uh, Mail in zijn mond praat. En er uh, niks uh, zinvols meer uitkomt in het kader van de Nederlandse positionering. Dus het kabinet moet hele goede afspraken maken. Want de minister van Financiën, begrijp ik, moet op, op Europees vlak moet die gewoon diplomatisch bezig zijn? Die moet diplomatisch bezig zijn. Diplomatisch maar als je voorzitter ja, voorzit van die, die eurogroepen bent, dan heb je natuurlijk nog een andere verantwoordelijkheid. Je hebt de verantwoordelijkheid dat je die vergadering moet leiden. En dan moet je je eigen standpunt helemaal wegdrukken. Want anders kun je geen vergadering leiden. Nee. En daar moet het kabinet dus verantwoordelijkheid nemen. Een duidelijke afspreken wie die rol op zich neemt. Dus dat legt een belangrijke rol bij Rutte. Dat Rutte op een hele goede manier het Nederlands belang gaat inbrengen... en die rol op de achtergrond gaat spelen. Want Dijsselbloem kan die dan niet meer spelen. U bent onze schouderminister van Financiën. Dat betekent dat wij u op gezette tijden confronteren met uh, politieke problemen... ook met vragen die uh, ons bezighouden. Nou, een van die vragen is de fiscal cliff in Amerika. Die uh, kennelijk ontweken gaat worden, want er is een akkoord. Hoe spannend was dat nou voor Nederland? Want er werd... Over gedaan alsof het heel erg belangrijk was. Ja, ik denk dat uh, ik, ik. Ik ben daar geweldig laconiek over. Uh, dit was typisch zo'n probleem. Waarbij, waarbij twee partijen. tegen elkaar zeggen. we gaan het elkaar zo moeilijk mogelijk maken. Uh, en als we niet tot een afspraak komen. dan wordt er bezuinigd. 600 miljard in totaal, maar 200 miljard bezuinigen. In Nederlandse verhoudingen is dat een 8 miljard. de Amerika is 25 keer groter. 8 miljard bezuinigen. En de rest had met belastingverhoging... Maar het zou gemaakt. zelfs uh, desastreus kunnen zijn voor de wereldeconomie. Ja, maar dit is, kijk, dit, is dit moeten we gewoon onderkennen. We hebben 24 uur media. We hebben uh, 60, 80, 100 mediakanalen. Dat betekent dat dit soort dingen opgeblazen worden. Door op... politici? En media zenden door, dat dan weer uit? Door politici, door media, eh, maar het is een onderlinge wisselwerking. Maar kijk, het, het serieuze daaraan is niet die fiscal cliff, want die is nu gewoon weer twee maanden verplaatst, hè, laat het gewoon duidelijk zijn, die is Heel. gewoon vooruitgeschoven. Het serieuze is dat als er grote, toch aanzienlijke economische problemen zijn, en die zijn er, dan moeten partijen bereid zijn samen te werken. En daar ligt het belangrijke probleem, die samenwerking noodzakelijk. En dit is een soort symptoom van gebrek aan samenwerking. Tot zover onze schaduwminister van Financiën Arnoud Boot. Hij is hoogleraar Corporate Finance en Financiële Markten... aan de Universiteit van Amsterdam. Wij zullen u met regelmaat uitnodigen en met onze vragen confronteren. We hopen dan ook dat u met oplossingen komt, meneer Boot. Dat zijn we van u gewend. Ja, hoop ik. De Gids. Reclame voor drank gaan we het over hebben. Wordt steeds meer aan manden gelegd. Op drie radio- en drie televisiezenders gericht op de jeugd... is alcoholreclame sinds gisteren verboden. Zal die trend doorzetten en verdwijnt het adverteren voor bier, wijn en Voorgoed? Dat vraag ik aan reclamedeskundige Charles Borman. Charles, goedemorgen, beste wensen. Hetzelfde, Felix. Hebben we een lange traditie in het maken van reclame voor drank in Nederland? Ja, uh, kijk, zolang er reclame gemaakt wordt... wordt er reclame gemaakt voor alcoholische producten. Ja. Dus eigenlijk sinds de tweede helft van de 19e eeuw... begint het fenomeen reclame enigszins vorm te krijgen. Dus ruim 150 jaar geleden. Nou, in de loop van de decennia is er natuurlijk reclame gemaakt... voor bier, voor jenever, voor allerlei gedistilleerde producten. Uh, dus uh, het bijzonder is ook dat de reclame voor alcoholische dranken... lange tijd zonder al te veel wettelijke beperkingen tot ons is gekomen. Pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw... begint dat formeel wat te veranderen. Uh, in eerste instantie puur door middel van zelfregulering. Dus op basis van de reclamecode voor alcoholische dranken. En voor de rest konden we eigenlijk redelijk uh, ons gang gaan. We... De, de, de, zeg maar de producenten van alcoholische producten. Zullen we luisteren naar een, een oud voorbeeldje uit 1955? Heb je erbij? Nee, volgens mij hebben we wat, ja. ja. Eindelijk is dan het ogenblik aangebroken voor de reis naar de maan. De minister van Ruimtevaart geeft het startsignaal. De reis naar de maan is begonnen. Maar de maanbewoners, gewaarschuwd door vliegende schotels... vol spanning wachten op hun komst. En de gebruikelijke geschenken worden uitgewisseld. Heineken, overal het meest getapt... <lacht> Ja, heel onverwacht hè. Dus de, de mannetjes op de maan die bieden hier aan de astronauten in 1955 al een paar uh, dozen uh, wijn aan. Uh, opmerkelijk vind ik trouwens dat deze commissie dateert is dus uit 1955. In 2006 heeft Heineken een bijna soortgelijk commissie gemaakt, maar toen eindigde de uh, reis op Mars. Bier hè? Ja. Alcohol, sigaretten is allemaal slecht voor je. Um, Daar er eigenlijk wel reclame überhaupt voor gemaakt moeten worden. Nou, mijn persoonlijke standpunt is... als producten legaal geproduceerd worden... dan mag je er ook eh, legaal reclame voor maken, vind ik. Maar wat je natuurlijk wel ziet... dat die gezondheidsaspecten... die spelen natuurlijk wel degelijk een rol. Je ziet dat bij vetten en zoete producten. Probleem obesitas. roken en sigaretten. Kanker, met name longkanker. Alcoholische dranken. Ziekte van Korsakoff. Ook ernstige levenproblemen. Ook problemen met kanker. Ook allerlei sociaal-maatschappelijke problemen. Denk aan verslaving, denk aan alcohol en verkeer. Dus die reactie om dat allemaal gaan in, te dammen, in te dammen is wel begrijpelijk. Uh, je ziet natuurlijk ook dat vanuit de overheid wel geprobeerd wordt... om dat allemaal wat, uh, wat terug te doen. En wat mag er nu wel en wat mag er nu niet uh, van, de, van de kant van de overheid? Nou, uit? Dat, Het bijzonder is dat de overheid nog niet eens zo'n heel grote rol daarin speelt. Uh, jarenlang eigenlijk helemaal niet. Het ging allemaal via die zelfregulering. Uh, maar sinds... 2010, de mediawet, 1 januari 2010, is er nu wel een tijdslot. Dat betekent dus dat tussen zes uh, uur s ochtends en 9 uur s avonds... mogen er geen uh, commercials op radio of televisie worden uitgezonden... die betrekking hebben op alcoholische producten. Uh, wat nog wel mag, is dat er, uh, dat je mag zeggen... Een, een, een, een bepaald programma is gesponsord door, bijvoorbeeld Heineken. Dat mag dan weer wel. Maar echte uh, pure commercials uh, tussen zes en negen... mogen niet die vallen in dat tijdslot. Dus voor negen uur s'avonds mag je nog wel horen... dit programma werd mede mogelijk ja. gemaakt door puntje, puntje, ja, puntje, puntje, puntje, wel, puntje, Ja, dat mag wel, ja. ja. En, en, door het feit dat de industrie het nu veel moeilijker heeft... om reclame te maken voor die producten... Ja. doet de industrie dan veel moeite om op een andere manier... in contact te komen met de consument? Ja, dat, dat, dat gaat natuurlijk gewoon door. Kijk, uh, wat is er nu gebeurd? Dat, er is natuurlijk ook een verschuiving plaatsgevonden... van nou, als het niet tussen zes, en negen, uh, zes uur ochtends en negen uur s avonds doet... Mag, dan gaan we het na negen uur s avonds extra uh, fors doen... Uh, adverteren voor alcoholische producten. Maar natuurlijk ook in reclamefolders, in advertenties... outdoor sponsoring, offline, online. Wat mij ook is opgevallen is de rol van de kranten. Uh, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld uh, N.C. Handelsblad, die is heel actief met N.C. Lux, uh, de wijnclub. Uh, daar kun je wijnen bij bestellen, boeken over wijn, van Harald Hamersma, Nicolaas Kleij, maar ook uh, N.C. Handelsblad is zelfs in september nog met een uitneembare wijngids gekomen, maar je vindt Nicolaas Kleij ook weer als wijnschrijver terug bij het AD. De Volkskrant verkoopt wijn, de Financiële Dagblad heeft een wijnwinkel, de webshop van de Telegraaf heeft geen, verkoopt geen wijn, maar wel weer heel veel wijnboeken, dus die kranten spelen daar ook nog over. En helpt de wijnverkoper in eerste instantie de krant dan... om de krant overheen te houden ja. of de wijnhandel? Nou, in eerste instantie wel die kranten... want uh, die webshops uh, zijn heel belangrijk geworden. Ik geloof dat de Volkskrant al in 2009... 9 miljoen euro verdiende aan zijn, uh, aan zijn webwinkel. De wijnhandel heeft natuurlijk nog een heleboel andere verkooppunten... variërend van slijters en wijnspeciaalzaken, supermarkten... noem het maar op. Dus je ziet het er nooit van komen dat alcoholreclame helemaal verdwijnt? Helemaal niet, maar ik denk op de duur dat het wel verder beperkt gaat worden. Ook door de rol van de Europese Unie, Felix. Charles Boromans, hartelijk dank en graag tot volgende week. Tot volgende week. En wat de televisie van vanavond betreft... Bureau Sport is weer voor even terug en dat gaat vanavond over doping. Frank Evenblij portretteert de topsprinter en dopinggebruiker Ben Johnson. Er wordt gezocht naar EPO. En de twee presentatoren gaan kogelstoten met Rutger Smith. Die won vele medailles en deed drie keer mee aan de Olympische Spelen. Maar die gebruikte toch geen doping? Bureau Sport om half acht op Nederland 3. Ali B gaat met Peter Koelewijn uh, leuke dingen doen om half negen op Nederland 3. En een Holland-Doc uh, 56 Up, dat is die documentaire-serie... waarin Michael Abtid sinds 1964 14 Britse kinderen volgt. Dat is om kwart voor elf op Nederland 2. Altijd interessant. Jurgen van den Berg zo meteen met lunch. Felix, uh, wij bellen ook even met Erik over vanavond. Hij heeft ook zelf doping gebruikt, hè? Echt ja. wel interessant. En de stelling in Stam.nl... het is terecht dat de ChristenUnie en de SGP zich zorgen maken... over de afbraak van christelijke verworvenheden. Het gaat over de die... Van. Ja. Basisadministratie van gemeenten. Oké, okay, ik zei dan nou gewoon ja op, op, op iets wat, wat ik niet wist. Surf naar de gids.fm. En daarvoor is lunch. Raketrugzakken, vliegende auto's beaming up. en teletransportmachines. By the beam up landing party. Het futurisme van vroeger. Waar is het gebleven? All Radio 1 gaat op zoek naar slimme mm, en mooie toekomstplannen... van uitvinders, kunstenaars en visionairs. Luister naar De Avond van 2033...